Vond. Ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan waarschijnlijk binnenkort weer tot 1 uur s'nachts aan de bar hangen. Het kabinet wil vanaf volgende week vrijdag de horeca weer open gooien tot 1 uur s'nachts. Ook mogen stadions en theaters straks waarschijnlijk weer vol zitten. Politiek verslaggever Ron Vrezen. Ze zijn ronduit optimistisch en dat komt omdat ze steeds meer de bevestiging krijgen dat... De besmettingen uh, niet leiden tot uh, heel veel meer drukte in de ziekenhuizen. Uh, dat uh, de omicron variant uh, inderdaad minder ziekmakend is. En de boostervaccinatie ook meer bescherming biedt. En dus durven ze ook sneller verder te gaan. Het kabinet houdt een kleine slag om de arm. Het OMT moet nog naar de plannen kijken. En de besmettingscijfers worden in de gaten gehouden. Dinsdag weten we precies hoe en wat. Dan is er weer een coronapersco. De politie in Amsterdam is op zoek naar een man die zegt dat hij gewond is geraakt bij een schietpartij. Even na zeven uur belde iemand 112 die zei dat er een bebloede man in zijn huis zat. De bebloede man had tegen de beller gezegd dat hij beschoten was, maar liep daarna weg. De politie heeft een burgernetmelding verspreid. Tennisser Novak Djokovic moet zijn coronaprieken halen... als hij wil meedoen aan het tennistoernooi in Monaco, in Frankrijk. Dat zegt de directeur van het toernooi tegen een Franse sportkrant. Hij wijst erop dat Djokovic welkom is... mits hij zich houdt aan de regels van het land. In januari ontstond een rel rondom de nummer 1 van de wereld... toen hij niet aan de Australian Open mee mocht doen... omdat hij niet gevaccineerd is. En een groep demonstranten is in Heerlen... een vaccinatielocatie binnengevallen... Op beelden is te zien dat ze in discussie gingen met GGD-medewerkers. De actievoerders beschuldigen hen van moord en genocide en er werd ook geduwd en geslagen. De GGD heeft aangifte gedaan en de burgemeester van Heerlen die zegt dat er een grens is overschreden. Ik ga natuurlijk met politie en OM overleggen, want ik wil dat dit ook echt aangepakt wordt. Dat deze mensen strafbaar gesteld worden en ook veroordeeld worden. Het maakt mij niet uit voor wat, maar je mag volgens mij in dit land niet iemand slaan. Je mag iemand niet beschuldigen van genocide, want dat lijkt mij toch echt smaad of laster. Dit gaat echt veel en veel te ver. Het weer vanavond alleen in Limburg nog wat nattigheid. Morgen veel wind, er trekken buien over. Maar smiddags is het overal droog met veel zon en minder wind. Het wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staat de fiets op de A7. Zaan zat richting Horen. Tussen Zaandam en Afritweide Wormen is de vertraging 10 minuten. Dat komt de bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. Met nu Alternative FM. In de zoveel tijd, dan moet je hem toch weer eens eventjes gedraaid hebben. Deze van de Bohems. Den Haag is dus uh, redelijk uh, vertegenwoordigd... hoewel die band niet helemaal of volledig uit Den Haag komt te zijn. Uh, voor een deel ook uh, volgens mij uit Rotterdam. Uh, de Bohems uh, hebben dit nummer volgens mij in 2020 uitgebracht. Van Vizennepark, uh, dat is ook alweer uh, twee jaar geleden... dat ze dit gedaan hebben, dit uh, nobele en stevige werkje. Want uh, ze kunnen toch ook uh, heel rustig uh, spelen. Uh, niet de enige Haagse inbreng vanavond. Want eerder op de avond hadden we ook Hanneke Laura... Want die Komt ook uit Den Haag. En die had uh, uh, ja, een nieuwe single uitgebracht. Turn the Tide. Je kan het uh, allemaal nalezen. Want er komt een samenvatting op uh, de website uh, van de fm.nl. FM en daar uh, staat alles op. En uh, is ook de hele uitzending terug te uh, beluisteren. Dus sowieso ook dit uh, materiaal van de Bohems. Maar we gaan uh, dit uur praten met Frank Schalkwijk van... Want uh, ze hebben ook weer een nieuwe single uitgebracht. Dus het is weer aanleiding om eens even weer uh, Frank uh, weer aan te gaan bellen. En ik weet dat ze dus ook bezig zijn met een album. Dus wat dat gaat, helemaal goed. Voorlopig is het nog niet zover. Um, we hadden het er net al over uh, met Melle. Uh, dat hij samen met deze band volgens ons mee had gedaan... In de Robakda wordt, De Robakda wordt van 2019-2020, die nooit tot een einde is gekomen. Ik heb het over 3-point landing en de laatste single van hun Utopia! That's the stuff, that's the stuff. up. Let's keep it together Get the De industrial wat een beetje de dance kant op gaat. Nou weet ik toevallig dat uh, ik ooit iemand gekend heb. Daar zat ik uh, in uh, de tantas Stoel bij. Uh, dat is uh, Fred Lont uh, geweest. Die had een, uh, een band Real en die bracht ook industrial. Maar dat was uh, snoeiharde. Nou dat naaide weer een beetje richting de metal op. Maar dit is uh, toch ook wel uh, industrial. Dat is wel grappig uh, trouwens. Dat ze toen uh, in de voorlopen van de, dit uh, programma, wat er ooit uh, bestaat, breed. Met Martijn van Bavelgem en Wilco Toebak... Toen nog uh, uh, presenteerden zij dat uh, programma. En die vroegen toen uh, aan Fred Lond. Want die zat daar toen ook eens een keer bij, bij hun in de uitzending. Zeg, kun je nog iets uh, vertellen over die Jaap Koper? Waarop. Uh, Fred uh, wijzelijk zijn mond hield. Want uh, ja, tantos mag natuurlijk niet zomaar <laughs> over zijn patiënten kletsen. En toen zei een van zijn medebandleden: bandleden en hij heeft een uh, bek vol goede tanden. Dus uh, wat dat er gaat, uh, was het hilarisch genoeg. Uh, de link dus met Real and Future Sons. Want dat is uh, uh, de naam van deze band. En die Future Sons, daar zit eigenlijk ook wel een beetje een verhaal apart aan. Want uh, de bandleden hebben elkaar ontmoet. via een online platform en dat heet Vandalism. Um, daarbij uh, was er een rol weggelegd voor de Alkmaarse muzikant. En daar zit ook meteen de Noord-Hollandse inbrenging. Scurio, uh, die daar de twee andere leden van de band heeft ontmoet. Maar die woonden wel aan de andere kant van de oceaan, namelijk in Amerika. En. Dus uh, werd het uh, plan geboren om hier en daar wat uh, dingen uh, samen uh, te maken via het uh, platform. En zo zijn er gewoon muziekstukken ontstaan. Uh, Simeon Kreese en uh, Reina, dat is zijn vrouw, die wonen namelijk in Puyallup, nabij Seattle. En achter Scurio, daar schuilt Robert Schuurman en het zijn eigenlijk allemaal multi-instrumentalisten... En er zit nog een heel bijzonder verhaal apart, apart bij, maar dan moet je even het stuk op altfm.nl lezen, want uh, daar heb ik het uh, artikel ook uh, geplaatst. Inmiddels zijn ze dus vier albums verder, dus een quote van Robert Schuurman en bijna acht jaar verder, zonder dat we elkaar nog in het echt hebben gezien. Alleen via Skype, et cetera, een soort digitale muziekdroom die wellicht in de komende jaren tot leven wordt gewekt. Dat zegt hij over Future Sons. En dus kunnen we die ook uh, meerekenen bij onze uh, fijne vrienden van 3 voor 12 Noord-Holland. Want als er weer wat materiaal komt, dan kunnen we dat uh, mooi meenemen. Dit uh, komt uh, volgens mij niet uit Noord-Holland. -Noord maar het is wel heel erg leuk. Taski met een nieuwe single. De nieuwe single van Panda aan de uit. De nummer dat hij En dit was You Want To. Gaat trouwens ook uh, met een EP komen. Tusky hoorde je daarvoor. En What's For Dinner? Dat heette uh, het nieuwe singeltje van deze Tusky. Nou, vorige week draaiden we hem. En deze week ook weer. Want Valve heeft aangekondigd dat ze bezig zijn weer met nieuw materiaal. Quiet. was dat met Midnight in Manhattan. Daarvoor hoorde je trouwens uh, van V met The Rubbing's Make It worse dat is de EP. En Openly Remember, dat was een van de singles... die ze er vanaf hebben gehaald. Hoewel, ik heb het idee dat van die hele EP... alle singles zijn uitgebracht. Um, voor wie dat niet geldt, is uh, Elephant, uh, wat ik al zei. Um, nou weet ik wel dat dit volgens mij... een van de eerste singles is geweest, uh, Frank. Of heb ik het mis? Ja, nee, dat klopt. Zeker. Ja. Dat was ons eerste nummer dat uitbrachten. Ja, Midnight in Manhattan. is ook alweer van 2021 of 20? Uh, die is van eind 2020. Ja, zie je. Die jaartallen, dat, dat wordt een beetje ja. lastig. Het gaat al door elkaar heen. Ja, nou ja. Uh, ja. Maar dat heeft ook met alles uh, met op slot gooien en uh, noem maar op uh, in dat opzicht. Dus. Nee. Nee. Um, want uh, ja, jullie hebben al sinds een paar weken uh, ook weer een nieuw nummer uitgebracht: uh, Madison. Ja. Um, want uh, ik, ik geloof dat dat alweer de tweede single is... die jullie uh, in korte termijn uh, uit hebben gebracht, toch? Ja, want uh, Midnight in Manhattan was van de EP. Ja. En nu zijn we eigenlijk uh, singles van het, uh, van het album uh, uitbrengen. Het album komt... Uh, ja, zei, geef ik even een primeurtje. Die komt uh, 27 mei, uh, zal die uitkomen. 27 mei? Uh, hebben we net uh, besloten. <laughs> <laughs> um, en, en de eerste single was inderdaad uh, Calling... En uh, nu Madison of tweede. Ja, ja oké. Okay. Uh, maar goed, uh, ja, uh, ja, ik krijg even door messenger door, messengerberichten uh, binnen. Dus ik moet, moest een beetje... Ik werd even afgeleid. Maar ik ga weer even terug uh, naar, naar jullie uh, verhaal. Um, want want uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat kan natuurlijk heel mooi samenvallen. Want uh, we horen uh, hoopgevende geluiden uit uh, Den Haag. Dat het uh, zo langzamerhand uh, wel een beetje het einde in zicht is. Ja, ja. Uh, hopen het. We hebben het al eerder uh, gedacht, dus maar uh, we gaan het zien. Uh, tot nu toe zijn er nog uh, wat dingen uitgesteld. Ik denk dat wij een, uh, vanaf maart weer uh, hopelijk uh, optredens hebben. Ja. Uh, voor programma's van de Wolf eerst. Ja. Uh, en daarna eigen shows ook hopelijk inderdaad rond, uh, rond de release uh, in mei. Ja, we zijn in ieder geval nieuwsgierig. Uh, nog even wat anders. Maar ik heb uh, ook een beetje het idee dat jullie uh, behoorlijk opgepikt worden. Zag ik nou niet iets voorbij komen van Euro Sonic Noorderslag? Ja, zeker. Ja, ja. We, we mochten even komen opdraven bij, uh, bij Noorderslag, ja. wat, uh, wat heel leuk was. Maar wel we ja. heel, uh, heel surrealistisch. We stonden daar om, uh, om maandag om uh, half negen ochtends onze sessie op te nemen. Uh -huh. En die werd dan uh, zaterdagavond uh, uitgezonden. Het uh, is een beetje anders dan anders natuurlijk, maar het was heel tof om er uh, te staan. Oké. Okay. Uh, wel meer. Ja. ja uh, dus wat dat er gaat. Uh, maar het, het, het was in de wat je zegt. Het is toch? Het was een beetje surrealistisch. Ja. Ja. Ja. Dus ochtends uh, na het ontbijt een, uh, een optreden doen. Ja, want, uh, ja, een belangrijke optreden ook. Dus dat was wel gek. Ja, want het, uh, het, het was natuurlijk nog uh, dat de boel een beetje op uh, slot uh, zit. En ja, dat je ja, dat online ja. uh, moet doen. Want dat het is. Uh, ja, dat is. Ja, dat toch... volledig op slot toen nog. Dat was uh, januari. Ja. De sessie staat, uh, staat online. Uh, via onze socials, uh, Elephant the Band, Facebook mm -hmm. en Instagram kunnen mensen het uh, terugvinden. Dat was, uh, mm -hmm. Dus daar heb ik toch nog het gevoel van dat je erbij bent. Nee, oké. Okay. Dus, uh, maar uh, ik ben blij dat het, uh, dat het, dat het straks uh, weer enigszins uh, los uh, kan. Um, ja, je hebt al aangekondigd dat het, uh, dat het uh, album eraan... Heeft die ook een titel, die nieuwe album, of niet? Jazeker. Big Thing, We gaan het eten. Allright. Um, ja, nou, uh, over belangstellingen niet te klagen. Uh, Eurozonic Noordenslag is één. Maar uh, word, uh, word jullie al, uh, worden jullie al opgemerkt uh, in het land, of niet? Ja, uh, ligt aan met je vraag, denk ik. Maar, um, Ik denk het wel. We hebben. Een, uh, onze plaats gaat uitkomen bij Excelsior. Mm -hmm. uh, die helpt ons erg bij. Uh, bij alles eigenlijk. En, um, ja, kijk, we moeten gewoon gaan spelen ook, hè? we doen ja. nu alles uh, het, het is, het is eigenlijk open. een soort, soort vliegwiel. Als je op gaat treden, dan uh, begin je dus ook denk ik een beetje op te vallen. De, uh, is, is dat het? Ja, kijk, uiteindelijk is dat wat we doen. En ja. wat we doen hebben we nog niet, niet kunnen laten zien. En ik denk dat het gewoon het mooiste is om gewoon bands in, uh, live te kunnen zien. En voor ons geldt dat ook. En ook live te kunnen spelen. En... We hebben allemaal toffe dingen gedaan de afgelopen twee jaar, ja. maar het, echt, het echte werk moet gewoon nog beginnen. Dus, zo voelt het wel. Ja, is um, het punt van beginnen. Ja, maar, maar ik neem, neem aan dat, die tijd, dat je die tijd ook goed hebt kunnen gebruiken, jij en je bent leden natuurlijk, hè? want, uh, want dat, daar gaat het natuurlijk wel om, uh, dat je, nou ja goed, het, een goede voorbereiding is het halve werk. Toch? Ja, maar... Het is wel een hele lange voorbereiding twee, geweest, ja is uh, misschien dubbele werk, dus uh, we hebben... Kijk, deze periode is ook gewoon heel lastig geweest, ook voor, voor ons en voor veel mensen. Hm. Omdat je elke keer denkt van het gaat nu gebeuren ja, wat, wat... en het gaat niet gebeuren. En, en daar gaat het nummer ook wel een beetje over, hè, om toch ook gezond te blijven in, in die gekke tijden. Ja, uh. voordat we dat uh, nog even verder uitdiepen, want dat Holland in stilstaan, het is inderdaad, uh, uh, je maakt al een verwijzing uh, naar, het, uh, naar, het, uh, naar de singel. Uh, want dat doet natuurlijk wel wat met de mens. Hè? Dat hollen en stilstaan, daar word je niet vrolijk van. Hoe, uh, heeft dat ook bij jullie een wissel getrokken of niet? Ja, zeker. We ja, begonnen met, met de band met het idee: we gaan, we gaan er vol voor. Mm -hmm. Maar het was, het was echt, echt net voordat het uh, misging in de wereld. Mm -hmm. Dus uh, wij, wij bleven steeds denken: we houden vol en we gaan er nog steeds vol voor. Maar, maar twee jaar lang vol zonder dat, dat, het, uh, he, dat, het, dat de oplossing komt. Dat, dat heeft wel een wissel getrokken, zeker. Op ja. de, nou, niet alleen op niet alleen de of niet? financiën, maar ook op de mentale gezondheid. Ja, dat bedoel ik. Absoluut, ja, zeker. Ja. Dus verschillende kanten, ja. Ja, um, er zijn ook inderdaad mensen... Uh, ja, wij, wat vorige week hadden vorige we week hier Paul Menning... en die zeiden, we hadden nooit ruzie uh, binnen Astrid. En uh, toen kregen we ineens ruzie. Dus dat, ja, ja, ja, ja dat is wel, bij ons is het wel mooi dat we... Eigenlijk als groep zo close zijn geworden dat wij ja met z'n vieren zijn we een soort onverslaanbaar team geworden. Dus dat heeft ons heel dicht bij elkaar gebracht. Ja. Dus wat dat betreft is eigenlijk ook heel positief, uh, heeft dit ook ja. heel positief uitgepakt. Ja, uh, dan maakte je al een uh, verwijzing hè, naar, uh, naar de single, Madison. Uh, de mentale gezondheid. Uh, want want uh, is dat dan een beetje een onderbelicht uh, verhaal uh, geworden in deze tijd? Nou, ik weet niet. Ik vind hem op zich wel, wel zie ik hem wel vaker belicht worden. Ja. Um, Kijk, wij proberen niet, te zeggen, niet, niet een negatief verhaal te houden over dat het niet goed met en het ons gaat. Weet je. Het, is, het kan wel veel erger. Het gaat, het gaat er veel meer om van de manier om, om, om, om gezond te blijven en, en, en de mooie dingen te blijven zien. En dan, daar gaat het nummer ook uh, meer over. Ja, het is een beetje eigenlijk hetzelfde verhaal als uh, Melle met H.A.L. Wallong. Want die zegt eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat je, ondanks dat er een, uh, een rottige periode is, dat je wel het positieve van het uh, hele verhaal moet uh, blijven bekijken in dat, in dat opzicht ja nee klopt, ja. klopt. dus uh, ja ja hebben jullie uh, eigenlijk dat ja, wij niet live kunnen spelen ja ja er zitten dus parallellen eigenlijk in uh, dat nummer van jou en uh, van jullie en dat van Melle dus um, nou ja Madison um, uh, ja waar is het eigenlijk uh, waar, waar kunnen de mensen dat krijgen en vinden de mensen kunnen het krijgen op uh, Spotify, op uh, Apple en, en natuurlijk gewoon onze socials. Dus als ze ons via Facebook en Insta volgen, dan, dan zien ze alles en uh, komen ze overal bij. Dus dat zou ik uh, vooral doen. Goed, dan gaan we hem weer uh, laten horen. Hier is uh, de laatste single van uh, 11 en het nummer dat heet uh, Madison. Deze Dream Scene, uh, een beetje aangeraakt ook de, de 3 voor 12 Noord-Holland, uh, zit Luc Sigers en hij is een van de bandleden van Pom. En dit is een, uh, een nieuw project. Dream Scene met een live versie van december. En er komt uh, dus nog meer aan. Daarvoor hoorde je Elephant with Madison. Ook een single die ik uh, eigenlijk al had moeten draaien is deze van No Man's Valley. Volgens mij is dit een wat ouder nummer, maar ze hebben het opnieuw uitgebracht. Strange Fruit. Het is vandaag 10 februari. En Penthouse is bezig een slotakkoord te geven. Want bentie behoudt op met... Ja, te bestaan. En dit was de eerste single die ze hebben uitgebracht. I'm not your bunny honey. En... Y-I, dat wordt, uh, of Y, hoe je het maar noemen wilt, de, wordt de nieuwe single op 14 februari, dat is maandag, uh, dan verschijnt die. En uh, dan uh, zal je dat uh, ongetwijfeld voorbij zien komen. Daarvoor hoorde je trouwens No Man's Valley met Strange Fruit. Nou, ik uh, zou bijna zeggen, zit je er klaar voor, want uh, morgen komt de nieuwe single van Darker uit. En uh, daar komt ook nog een EP aan. Dus, en die uh, verschijnt als het goed is... Uh, ergens rond april. Dat is de bedoeling. Uh, de band komt uh, uit uh, Tilburg. En ze maken eigenlijk... ja, eigenlijk ook electro. Uh, maar dat is... Um, ze zeggen... Uh, als je de, de naam van de band uh, beluistert... dan denk je van... het is een hele donkere band. Maar er zit... Toch het nodige positieve drieën. Dit is dus hun nieuwe single en het nummer dat heet Enough. Enough to break your bones Enough to break mine You want me to be hasty I don't wanna run well, I don't wanna run The rhythm and the pace A thing of grace A thing of grace Hold on to what to say I'm gonna leave Komt die officieel uit de nieuwe single van uh, Darker? En uh, ja, dat is de opmate naar uh, meer materiaal. Want er komt een EP aan. En die zal uh, later nog uh, in het voorjaar nog gaan komen. Er komt nog een tweede single. Die komt volgende maand uit. Dus uh, dan uh, is er waarschijnlijk in ieder geval enige aanleiding om eens even met een van de bandleden te gaan praten. Dat kan Valerio zijn, maar het kan ook Jeps zijn, een van de twee. De laatste keer heb ik beiden toevallig gesproken. Dat ging deels in het Engels en deels in het Nederlands. Dus in dat opzicht alleen maar leuk. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van dit programma. Dan is het een kruisje slaan. Want of uh, Nashville heeft uh, de zaak uh, aangeleverd... met uh, mevrouw Astrid van der Kaai. Maar uh, vorige week ging dat jammerlijk mis. En toen hebben ze het niet ingeleverd. Dus ja, dan uh, wordt het een, uh, een beetje zeuren. En dan hopen we... Uh, nou ja, dat zal meestal wel zijn... dat het dan gewoon non-stop uit de, uh, het systeem gaat klinken. Want dat is uh, een beetje de bedoeling. Tussen 10 en 12 dan. Uh, dat uh, voor daarna. Maar uh, inmiddels uh, hebben we ook nog iets... wat we nog uh, mogen bespreken. Want... Wenny Moore gaat dit jaar toch echt komen met nieuw materiaal. Dit is nog de oude en die hoor je tot aan 11 uur. Relapse, tot volgende week. Dag.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 Shots from you